Koninkrijk der Nederlanden een apart land. De Amerikaanse president Reagan en Sovjet-leider Gorbachev lijken elkaar bijna te concurreren met voorstellen om het aantal kernwapens te reduceren. Ruim een minuut na de lancering ontploft de Space Shuttle Challenger. Er is alweer een Elfstedentocht. De winnaar van 1985, Evert van Bentham, komt nu ook als eerste over de streep. In Stockholm wordt op 28 februari premier Palme doodgeschoten. De zaak blijft tot op de dag van vandaag onopgelost. In maart wordt een aanslag gepleegd op een hotel in Kedigem. In het hotel vergaderen de rechtse centrumpartij en de Centrum Democraten. De vriendin van voorman Hans-Jan Maat raakt ernstig gewond. Het hotel brandt volledig af. In het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft een kerncentrale. Er zijn duizenden slachtoffers. Nederland ontkomt ternauwernood aan de vrijgekomen straling. Nederland gaat in mei naar de stembus. Winst voor het CDA, geleid door Ruud Lubbers. Ook de Partij van de Arbeid, met Wim Kok als aanvoerder, doet goede zaken. De CPN verliest. De communisten verdwijnen na bijna 70 jaar uit de Tweede Kamer. In de binnenlanden van Suriname wordt het junglecommando van Ronnie Brunswijk actief. Brunswijk verzet zich tegen het bewind van Daisy Boutersen. Koningin en Beatrix stelt de Oosterscheldedam in gebruik. Staats- en regeringsleiders uit heel Europa zijn getuigen. En de actiegroep Rara legt twee vestigingen van groothandel Macro in de as. De actievoerders eisen dat het moederbedrijf van Macro zich terugtrekt uit Zuid-Afrika. Dat is schrikken. Daar zijn ze weer. De makers van toen, met de muziek van toen. Radio Uniek FM. Terug voor. Het mooiste schip dat ik ken, dat ligt op de Noordzee, Noordzee, Zo'n zes mijl uit de kust ongeveer, daar op die mooie zee, mooie zee, mooie Al de wind nog zo hard, nee, kijk bij het licht. de keer op de Noorderney een programma mag maken, dan ga ik deze plaat draaien. Beuk maar, nee, um, uh, hoe gaat het ook weer? Beuk maar, de Noorderney, het mooiste schip dat er bestaat. Wie vindt allemaal dat de Noorderney het mooiste zendschip is? Ja! Ik wil er toch nog één zenschip achteraan zetten. De Ross Revenge, waar, waar ik dan weer heb gewerkt. Straks heb ik met Wim een verhaal. Um, die was op het schip toen de mast van 100 meter omviel. En dat was toch wel wat hoor. Um, leuk dat jullie er zijn. We zijn live vanaf de Noorderney. Mocht je ergens in de buurt zijn, kom gezellig. Want je bent hier van harte welkom. We gaan oude koeien uit de sloot halen. En het is toch wel een bijzonder moment hoor, de Norderney lieve mensen, dat vind ik wel mooi. Het schip gaat ook niet heen en weer. Dat kan het ook he helemaal niet zijn. <laughs> we proberen het even opnieuw. Dat kan natuurlijk zo zijn. Um, ja, het slaat een beetje over. Dat is toch niet te geloven, zeg hier. <laughs> de volgende laten we even... En dan gaan we kijken wat het al is. Ja, Italo, mensen. Dat was toch wel heel bijzonder. Dit hebben wij ook nog gedreigd... vanaf de rossi volgens mij. Ja, die kennen we vast ook nog wel.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 Silver Portolli, hier bij Radio Uniek, de Nij. Prachtig schip. Uh, naast mij zit Wim de Valk. Wim, uh, ik ja, noem jou de Valk, maar zo heet je natuurlijk helemaal niet. Wim, goeiemiddag. Goeiedag. Uh, jij hebt ook op de Ross Revenge uh, gewerkt, net als ik. Uh, begonnen hier in Amsterdam bij Radio Uniek En toen kwam de, de, de, de kans om naar uh, het schip te gaan, naar Radio Monique. Hoe is dat gegaan bij jou? Ik mocht uh, eerst een keertje mee met een bevoorrading. Ja? Uh, februari 1985. Mm -hmm. Gewoon bij wijze van proef, bij wijze van test van is dat wat voor mij en uh, zo. Uh, gewoon uh, boterham in een zakje mee en uh, wat te drinken en dan maar een paar uur uh, of een aantal uren klotsen vanaf Nieuwpoort er naartoe varen. Ja. En ik vond dat waanzinnig indrukwekkend. Uh, het besluit was zo snel genomen na dat tripje. Jongens, hier gaan we werken. Ik moest alleen nog even een studie afmaken. Maar uh, uh, toen ben ik uh, voor het eerst in de zomer van 1985... ben ik uh, een aantal weken daar aan de slag gegaan. Echt aan de slag gegaan. Toen nog was het min of meer op proef... Want uh, ja, uh, zo'n rare nieuwslezer te midden van uh, die vreemdsoortige snoeshade van Dishockey's. Wie is er gekker, de nieuwslezer of de Dishockey's? Ja, zoiets. Dus dat was even mekaars uh, nierenproeven, om het zomaar te zeggen. Maar het was een gouden tijd. Die zomerperiode was fantastisch. En toen hebben we echt definitief besloten van, ik ga hier aan de slag. Want toen ben ik in november teruggekomen. Ja. En vanaf dat moment ben ik twee jaar gebleven. En ik hoorde jullie op de zender, Rob Hartholt ook, hè? Rob van de Bosch. Ros, ja. Jij uh, en Frits Koning. En toen dacht ik van, ik wil dat ook. Toen ben ik ook bij jullie gaan, uh, gaan werken. Uh, en als je dan voor het eerst op de Ros Revenge bent. Uh, de Norderney, dat is het schip waar wij vroeger naar uh, luisterden. Maar toen zat je op dat schip. Dat was toch een oase van rust. Een schip van 90 meter lang. Met een zendmast van 100 meter. Ja, ho, ho, ho, ho, ho, ho ik ga wat meters ervan afhalen, Jos. Ja? Ik ga er wat meters snappen. <laughs> hij, hij is ongeveer... 72 meter lang. Hij is, he, want we praten over de tegenwoordige tijd. Het ja. schip bestaat nog steeds. In volle glorie binnenkort weer als die in, uh, in het dok geweest is. Ja. Uh, 72 meter lang. Er stond een mast op van bij benadering 90 meter boven deks. Kijk eens even. En onder deks liep die mast nog door. We gaan zo doorpraten, want die mast kwam een keer naar beneden. En jij zat op dat schip toen die mast naar beneden kwam. Een traumatische ja. ervaring. Ga ik het over hebben? Eerst een oude satellietschrijf van Radio Monique. Um, wij zaten uh, te overleggen en Frits en ik zeiden: Dit moet een woord. Foreigners. Oh. dat was yesterday. Ik dacht van Alto. Nee. Ja, doe jullie dus plus. plus. Ja. Welkom bij Radio Uniek vanaf de Noorderney. lieve mensen, waar het allemaal begon met radiogeschiedenis in Nederland. ...bij Radio Monique, we vonden hem zo mooi... ...en het werd nog een hitje ook... ...we zitten in de uh, buik... ...eigenlijk kun je zeggen van de Nordenei... ...het schip waar het allemaal begon... ...Radio Unique, we hebben het over Radio Monique... ...Wim... De Valk. En ik was Nico Stevens. Uh, later ben ik onder mijn eigen naam... Uh, ja, Jos van Heerde doorgegaan. De, uh, de mast van 90 meter lang... Wim op de rossi -venge. Dat was uh, solide. Het was solide. Het was solide. Althans, dat was de bedoeling. Het was uitgerekend. Het was opgebouwd in Santander... met allerlei mooie wetenschappelijke inzichten. Santander in Spanje, waar het schip werd uitgerust. En het moest kunnen en het zou kunnen... En ik denk ook dat het gekund had als het was onderhouden. Er was alleen één probleem. In oktober 1987 was er een enorme storm in, uh, in Zuidoost-Engeland. in Engeland. Enorm veel schade, heel veel bomen omgevallen. Uh, radiostations aan land, uit de lucht. Alle antennesystemen zo'n beetje van de BBC plat. Het enige wat nog functioneerde toen in, in die oktoberstorm... was notabene een zeezender... Namelijk Caroline en Monique. Die waren gewoon nog in de lucht. Terwijl op het land dus alles plat lag. Ongelooflijk. Maar die storm, daar heeft die mast een tik van gekregen. Haar scheurtjes. Die storm heeft hem kwaad gedaan. Wat je daarna moet doen... is onderkennen dat er een probleem is. En de zaak proberen te repareren. De zaak proberen te onderhouden. En het ding werd dus niet onderhouden. Dat was allemaal moeilijk en lastig. Breng maar eens personeel naartoe, wat een beetje deskundig is en goed betaald wil worden. Dus... Uh, aan die schade die toen is aangericht... is niks gedaan. Nou even Nog even over die mast. Het uh, was een mast van 90 meter hoog. Ja. Die stond op het schip. Het was massief staal. Ja, in secties. Hè. Zeven, uit mijn hoofd zeven stukken. Ja. Die uh, uh, in een enorme driehoek beneden beginnen. En die driehoek die wordt naar boven toe steeds kleiner. Ja. Uh, 14.000 kilo metaal. 14 ton. Ja... Uh, en dan wordt het eind november en dan komt er een stevige Noordoosten. En in die zeehoek moest je geen Noordoostenwind hebben, want dat was dodelijk. Dan kwam er een enorme lange golfslag vanaf Denemarken naar je toe. En dat, uh, dat, dat was gewoon puur geweld. Ja, en dan gebeurt het. Dan, dan hebben we al een vrolijke avond met een wilde zee. Uh, met met uh, slagzij. Bij het, uh, als, je, als je draait op het tij, je ligt vast aan de anker. Je draait op het tij. Dus meestal stamp je in de golven. Maar er komt een moment dat je ook gaat rollen. Ja. En als ze rolde, dan, dan was het uh, tegen de 40 graden aan slagzij. Heb ik gezien op, uh, op de metertjes boven de brug. De 40 graden. Tegen de 40 graden. Ja. En dan is er een moment s'nachts van groot alarm. Nu je bed houdt, want dit gaat niet goed. En ik ben net mijn bed uit. En we horen binnen. Want je was uiteraard niet buiten met dat geweld. We horen binnen. Een enorm geraas. Gedonder. Vallend metaal, metaal wat stuk valt. Uh, het leek wel een bombardement, hoewel ik nooit een bombardement heb meegemaakt. Ja. Maar, uh, beneden in de, in de, in de nieuwskamer. De, de Monique Nieuwskamer was onder het achterdek. En daar vielen tuidraden naar beneden. Wow. Van 90 meter hoog op dat platte dek. Nou, ja. dat geluid vergeet ik nooit. Zometeen gaan we verder. Want, okay. uh, jij was op dat schip en er werd van alles gedaan. Het heeft een hele nacht geduurd. De mast van de Ross viel naar beneden en de tranen komen in jouw ogen. Dat is niet om, om me aan te stellen, maar de tranen staan in jouw ogen als je het daarover hebt. Dat heb ik eerder wel eens gehoord. Deze plaat had ik ooit van Caroline geleend, want daar hadden ze natuurlijk goede muziek ook, hè Wim? En die heb ik wel eens op Radio Monique gedraaid. Vaak, elke dag, de Lotus Eaters. The flow. Ze komen boven. Lotus Eaters. Ik deed de ochtendshow bij Radio Monique. En aan de andere kant van de ruit zat Caroline. Johnny Lewis werkt nog steeds bij Caroline. Die deed daar ook de ochtendshow. En toen hebben we een keer afgetrokken dat we allebei tegelijk deze plaats zouden draaien. De Lotus Eaters. En dat is dus uh, gebeurd. Wim de Valk zit nog steeds naast me. Wim, uh, jij zat op de Rossi-Vans. Bij die storm. Bij die verzwakte mas. Die was al niet meer wat het was. Toen hoorde je geraas. Jullie werden uit uh, uh, je bed gehaald. Wat gebeurde er daarna? Geraas, kabaal, paniek. Mensen die schreven Iemand hier op de gang roept: The Mast is Down. Er is ook een videofilmpje van uh, gemaakt door Nigel Harris. Wat nog steeds op YouTube uh, te vinden is. En dan hoor je iemand dat zeggen. Uh, je kan niet naar buiten, je kan het niet zien. Dus op dat moment realiseer je: Nou ja, die toren is er vanaf. Ja. De alarmbel gaat. Dat betekent dat uh, de kapitein Ernie... die het schip als visterschip had meegemaakt... die was de grote baas op dat moment. Die had de kapiteinsrol. Als die op de alarmbel drukt... dan is er echt iets aan de hand. Ja. Dan is er serieus iets aan de hand. Wat heb ik gedaan? Trond, nuchter, net wakker uit mijn nest gealarmeerd. Voor, uh, blijf niet onder de waterlijn slapen. Ja. We moesten dus echt die cabines uit. Naar boven de mesroem. Het alarm betekende... nu verzamel in de mesroom. Reddingsvest aan. Ja. Dat is het enige. Wat deed ik? Ik ging naar beneden. Ik had de achterstallige salaris gehad van de baas. Ja? Duizenden gulden zaten in mijn portemonnee. Ja, jij wel. Ik dacht, als we zo meteen in de reddingsvlot zitten, dan moet ik wat te roken hebben. Dus ik heb poepnuchter mijn checkdoosje zitten vullen. En daarna pas mijn reddingsvest gepakt en toen naar boven naar de mesroom. Ja. Maar goed. Uh, op dat moment weet je, realiseer je, je hebben we nog controle over de zaak? Ja. Dat was het grote enge aan het hele verhaal. Hebben we deze zaak nog onder controle? Met die mast erop, niks aan de hand. Zonder mast balans eruit. Bovendien, die mast hing aan stuurboord te wapperen. 14 ton metaal wat aan stuurboord zonder controle nog steeds aan je trekt... En wat zijn eigen wetten voorschrijft. En wat had dat uh, voor gevolgen voor het schip? Ging het schip ook scheef hangen? De, de, het schip was, uh, laat ik zeggen, wiebeliger dan normaal. Uh, scheef hangen, dat viel nog mee. Maar er was veel meer beweging dan normaal. Uh, kustwachten was staan erbij. Uh, reddingsboten waren standby. Op een gegeven moment dan wordt het wat rustiger. Het stabiliseert zich. De volgende ochtend zien we aan stuurboord inderdaad die laatste sectie hangen. Hm. De rest ligt gebogen op de zeebodem, want het is dan niet zo diep. En toen zijn mensen naar buiten gegaan... Pieter Chicago, zendetechnicus en iemand anders zijn naar buiten gegaan... met een uh, brander om dus uh, met die lasbrander... de laatste tuindraden door te zagen. Wat een helder zijn dat dan? En Dat, dat moment vergeet ik nooit. Dat je, ik stond op de brug en dan zie je iedere keer... die laatste sectie hier boven water uitkomen. En dan is die weer weg. En weer boven water uitkomen en dan is die weer weg. En dan zie je ze met die lastbehandels, nog één tuidraad. tuindraad door, chunk, weg. Nooit meer gezien. En dan weet je jongens, het is voorbij. Maar Afgelopen. toen was het nog niet over, uh, de nacht duurde lang. We gaan het er zometeen nog even over hebben, wat er gebeurde daarna. Um... Waar je nog steeds de tranen van in je ogen krijgt. Gaan we straks uh, gaan we dat eventjes uh, bespreken? Want het is uh, echt ongelooflijk wat daar gebeurde. En uh, dat gaan we zometeen uh, bespreken. De, de teleurgang van de zendmast van 90 meter hoog. En ik vind het toch wel fijn als ik het hoor dat je hier nog gewoon zit, Wim. Eh? Wordt zometeen vervolgd. Ja. Radio en ik, muziek van Jimmy Robin. You came by to tell me you are leaving me, and to say that the love and all that we knew had just drifted away. And I look in your eyes, and I couldn't bear the pain I felt inside of my heart, to think that I'm gonna be lonely again. So going away could make me feel so down cause I know that from this moment on I won't have you around and if hier drinken een biertje hier naast de Noordenei. Je weet het misschien, is een terras gemaakt. Mensen kunnen daar eten en drinken. Hartstikke leuk. Wim de Valk. Uh, nou, je praat met mij. Nico Stevens, zoals ik mij vroeger heette. Wij zijn nog op uh, de Rossinivans. De mast van 90 meter staal kwam naar beneden. Hoe lang hebben jullie met reddingsvesten in het ruim moeten bivakkeren? In mijn herinnering, in mijn herinnering uren lang. Uh, zitten op de grond, in de mesroom. Op de stoel zitten had het geen zin, want die stoelen schoven door de mensen omheen. Dus die hadden we op een gegeven moment ergens vastgebonden in een hoek. Ja. Dus je zat op de grond, dat was de enige veilige manier om, uh, om, om stabiliteit te vinden. Met een kop koffie en zoveel sigaretten, maar wachten, wachten, wachten. En dan, wat, wat, wat je doet, is je gaat in een soort overlevingsstand. Dat je, dat is, dat is heel raar, je, je, je weet dus, ik ben in levensbedreigende omstandigheden. Ja. Daar ga je heel rationeel mee om. Ik ben in levensbedreigende omstandigheden. Over vijf minuten kan het afgelopen zijn. Ja. Over een half uur kan het afgelopen zijn. Mm -hmm. Maar je gaat in een soort overlevingsmodus van... ja, het kan ook goed aflopen. Misschien over een paar uur. Het enige wat je doet is wachten. stilzitten, een soort zen, meditatie. Weet ik veel wat wat je doet. Overleven, overleven, overleven. Nog een koffie, nog een sigaret. En je... En de, de fout die ik maakte, maar dat blijkt als dat jaren later. Je sluit het op. Het, het gaat in een vakje uh, ja. bovenin en uh, niet meer over nadenken. En hoe lang hebben jullie erbij moeten zitten? Urenlang. Urenlang heeft dat geduurd. Ja, tot, in, in feite tot het licht werd. En uh, tot je weet van nou, het, wordt, het gaat iets minder hard waaien. De zaak stabiliseert zich. We hebben geen hulp van buitenaf nodig. Uh, we gaan nu naar buiten. Althans, twee mensen gaan naar buiten om die mast te... Uh, om de tuidraden door te zagen en dan uh, door, te, door te branden. En dan is, het, uh, dan is het klaar. En vanaf dat moment uh, realiseer je van, nou, het is voorbij... Mijn leven wordt niet meer bedreigd. Uh, uh, we gaan maar een beetje de zooi uh, opruimen. En toen uh, moesten de... jullie van het schip af voor het bochtje blijven. Nee, in mijn herinnering zijn we er nog twee weken geweest of zo. De zonder zender, twee zonder, zonder mast. Zonder zender, ja. zonder mast. Al de volgende dag of de dag daarna... werd er een geïmproviseerde uh, uitzendantenne gebouwd voor Caroline. Lopende vanaf de scheepsmast, het scheepsmasje aan de voorkant. Ja. Op de voorplecht. En dan naar de de, de op uh, boven de brug. Okay. Daar werd een draad gespannen en daar kon na een paar dagen mee worden uitgezonden. We verveelden ons, de Nederlandse ploeg zeker, die verveelde ons zich te pletteren, want ja, er was niks meer te doen. Ja. Tot half twee, middags in je bed blijven, uh, ja. dat soort werk. Uh, biertje drinken en maar zitten en hangen en wachten. Ja. Uh, en toen op een gegeven moment hebben we dus met z'n allen meegeholpen om die uitzendraad uh, uh, te maken, te installeren. Ja. En die werkte tot voorbij van velen. Um, en toen was Caroline weer in de lucht. Met ja. een mini-vermogen. Toen heb ik een aantal middagen voor. Caroline, omdat er ook personeel intussen vanaf was... was er personeel genoeg meer... heb ik een aantal van die Engelstalige shifts mogen doen. Dus in de officiële lijsten van Caroline... staat de ene Wim de Valk op een paar middagen. Nou, nou. <laughs> en toen weer op een gegeven moment weer op de 963 uitzenden. Ik heb trouwens een radiomoniet jingle gevonden op uh, mijn telefoon. Ik hoop dat het te horen is uh, via de microfoon. Ja, het is niet heel mooi, maar het was het een soort zender. Um, ja, jij hebt er uh, toch nog wel een trauma van overgehaald. Jawel, ja, ja. Het is, het is een verhaal dat als je, als je het achteraf gaat vertellen. dan denk je: jeetje, Mia, het was wel verdomde dichtbij. Het was verdomde dichtbij. Ik heb het verhaal van Ton Lathouwers gisteren gehoord. Die zat op de Mi Amigo. Ja. Toen hij zonk, die is er met een, uh, door een reddingsboot afgehaald. Dat was ook een verhaal hoor. Ja, die waren nog dichter bij uh, waar je het niet over wil hebben dan dat wij waren. We hebben bij Radio Uniek. Tegen het uur eh, mooi met het eigen gelezen nieuws dat we deden. Garden Party bij Radio Uniek hier vanaf de Noordenaai. Lekker zonnetje op deze tweede paasdag. En mocht je willen reageren, vind ik dat hartstikke leuk. Wil je reageren op de zeezenders op Radio Uniek? Luisterde je vroeger wel eens een opmerking of even de groeten doen. En dan kun je whatsappen naar dit telefoonnummer 06121283. 2, dus dan kun je even meeschrijven, even whatsappen. 06 1283 12 ja, nu ik toch bezig ben, nog een keertje. Dus 06 0612128321. Dan vind ik het heel leuk om uh, je berichtje uh, te horen. Waar je ook luistert, want we worden uitgezonden op heel veel plekken. Op de Middengolf, ergens in het zuiden. We zijn ook nog in België te ontvangen. En op bepaalde plekken die ik niet zal noemen, maar die niet helemaal legaal zijn. Dat vind ik dan weer hartstikke leuk. Een plaat die ik ook vroeger veel draaide op Radio Uniek. Dit is Donald Vegen. En golflengtes. Um, en wat mijn uh, tot mijn grote verrassing zijn er mensen uit Den Haag binnengekomen. Goedemiddag uh, heren. Dag Jos en één uh, dame. Ja, goedemiddag. Um, jullie hebben te maken gehad met uh, de Haagse variant van Radio Uniek. En dan heb ik het over Hofstad, Radio Hofstad. Rob van Dijk is hier. Rob, goedemiddag. Ja. Goedemiddag, Jos. Ook, ook, ook trouwens bekend nu van Radio Caroline. Daar ja. hoor ik je ook wel eens. Ook ja, leuk. Op vrijdag en zondagavond. Ja. Uh, in ja, welke jaren heeft Radio Hofstad illegaal uitgezonden ook weer in Den Haag? Van eind 1980 tot begin 1986. En uh, het was... Echt, vanaf het moment nummer 1 dat, uh, dat het uitzond, was het een, een, ja, een, een impact die dat had. Want het had een enorme zender van 1 of anderhalve kilowatt. Maar het was ook de eerste met een gezongen jinglepakket Een oh, wow. enorme goede vormgeving. En eigenlijk, want het zong al een aantal maanden rond dat het eraan zat te komen. Het ja. had gewoon de beste presentatoren en vormgevers die Den Haag op dat moment had. Ja. Bij de, dus iedereen ja, ging daarheen. Ja, onder, onder andere Ger van de Brink, mijn collega bij Radio Team Gold. Die, nee. die zat daar niet? Nee, die zat bij Stad en Haag. Oh, die zat bij Stad en Haag. Ja. Nou ja, Gwen, jij bent er ook. Jij bent van Stad en Haag. Is dat ja. helemaal legaal al geweest? Uh, het is een uh, moment na 1988 uh, toen ze de lucht uit. Ja. Uh, eigenlijk uh, uh, zelf verkozen. Dus de RCD die had de kans ge hun gegeven of Radio Stad gegeven om niet eruit gepakt te worden, maar doe het maar waardig zelf. En dat okay. was een mooi afscheid. En daarna uh, moest het op de kabel. Ja. En dat was niet zo'n groot succes. Nee, dat, maar nee. inderdaad Ger van den Brink, Ger de Goede, zo heette die... Uh, Hij is er helaas niet die, meer. Nee, die, uh, ja. en we missen hem nog steeds. Ja, maar ook, een ja. prachtige stem. Ja. En die was inderdaad verbonden aan Radio Stad Den Haag. En, ja. Ja. Uh, maar eigenlijk uh, nog wel meer bekende namen. Uh, Rick Romein van 538, ja. bijvoorbeeld. Die, uh, die kwam ook van Radio Stadtenaar. En daarna uh, is dat uh, ja, een beetje om te, om te pesten... toch maar weer teruggegaan in de illegaliteit. Ja. En uh, Dus dat was uh, al in de jaren negentig, ja. om het zo maar te zeggen. En sinds 2002 zitten we nu op internet, ja. okay, wereldwijd. Dat en dat uh, ja. gaat hartstikke goed. Nou, uh, Marcel, jij bent was van de techniek... hoe uh, ja. Hoe eh, vaak werd het opgepakt vroeger? Uh, we zijn, ja, tientallen keren zijn we opgepakt. Ja. Uh, ik deed hoofdzakelijk de techniek bij de Haagse radiozenders. Ja. En uh, hoofdzakelijk bij Radio Centraal was ik betrokken. Mm -hmm. En uh, we hebben echt tientallen keren uit de lucht gehaald. Ja. Maar ja, we waren eigenlijk niet te, te, te stuiken uh, tussen 1991 en 1999 is dat geweest. Oké. Okay. Uh, we hebben ook een tijd gehad dat we gedoogd werden. Dus eigenlijk helemaal niks aan de hand. Serieus? Ja, we werden gewoon gedoogd. Uh, de eigenaar van Centraal, die werd uh, met de auto van de controle werd hij naar het strand gebracht met zijn zoon. Dus dat was toch maar heel normaal. En, uh, en ondertussen stond gewoon Radio Centraal op. Dat hebben dus... wij hier in Amsterdam nooit ja, meegemaakt. Het, het is allemaal een beetje vaag, inderdaad. Uh, ja. zo, zo mag je zeg maar uh, uitzenden en zo is het in één keer helemaal ja. definitief voorbij. Het is politiek, Marcel. Dat, dat, uh, uh, ja. ja, dat zou zomaar maar kunnen inderdaad. Het moet stoppen, moet stoppen, zo werkt dat. Zom het hebben, laten we verder. Ja. Some people stare, not even how to do. What's that, mister? Nah, nah. langs. Wel de pont trouwens. Je kan hier in de buurt, knsm Eiland, kun je achter het Centraal Station op de pont en dan kom, kom je hier uit. Dus hartstikke leuk. Mooie. Ja. Het is een mooie vaartje, kan ik je vertellen. Ja. Wel koud trouwens. Hè. Dikke jas trekken. Zeg Ellie, er is gewhatsappt. Kun je wat leuke reacties uh, opgeven? Oh ja. Ja, ja. er kunnen aardig wat dingen binnen. Uh, eentje van even geleden. Henk de Boer, die zei ongelooflijk die mast en uh, dat die omgaan is, dat er niemand gewond is geraakt. Dat is een dat, wonder. Dat, dat was een wonder. Ja. Inderdaad. Um, even kijken. Dan hebben we uh, Hans Vrielink. Mooi die verhalen. Over Radio Monique. Groetjes, Hans Vrielink. Van uh, Vrolijke Vrijdag Radio uh, Monique Internationaal. Dit is de nieuwe. En um, wie hebben we hier? Jan Zegwaard, Leuk programma. Na 40 jaar het verhaal over de mast. Dat, dat maakt veel los, hè? Dankjewel, Jan, jazeker. En uh, Annabel zegt wat heerlijk om te luisteren. Uh -huh. En de laatste, uh, oh dat is Henk de Boer, en die zit via KL85 te luisteren. Oké. Okay. Tot zover de faxen. Dankjewel. De <laughs> die hadden we vroeger. Hè? Wat er nu allemaal kan, Rob van Dijk is en nog van de Haagse piraten zou je kunnen zeggen. Hé hey Rob, uh, wij hadden geen WhatsApp, wij hadden helemaal niks. Geen, ge, geen telefoons. Hadden jullie dat wel in de uitzending? Wij hadden zeker telefoons. Ja, wij ook hoor, maar geen, geen WhatsApp in ieder geval. Nee, maar dat werkte heel goed. Heel veel piraten die uh, deden aan verzoekplaten. Ja, um, maar dat ging dan of. Uh, dat je het één of twee dagen van tevoren uh, moest, moest aanvragen. En uh, dat je uh, het dan het programma. Het programma werd opgenomen en dan hoorde je terug. Soms zat daar maar één een een of twee uur tussen. Ja. ook. En dat, wat wij zelf uh, wel eens deden. was uh, in een telefooncel uh, naar een uh, telefoonadres bellen. Oh ja. Alle verzoekjes opschrijven. terug ja. naar de studio. En dan had je ook, zeg maar, uh, binnen een uur had je een verzoekplaat op het programma. Of uh, in, in de uitzending. Rob, heb jij wel eens geprobeerd uit te leggen aan jongere mensen, wat wij deden om plaatjes uit te zenden. Het is toch niet voor te stellen dat je daar uh, gevangenisstraffen voor riskeerde? Nee, maar dat vonden wij toen ook al heel idioot, hoor. Ja. <laughs> maar dat is het grappige. Uh, in heel Nederland zie je dat, dat uh, de, wij streden allemaal voor hetzelfde. Of ja. het nou in Den Haag of in Amsterdam of in Nijmegen of uh, in, in waar dan ook was. Er was ons iets afgepakt. Laat dat ook even helder zijn. Jullie zitten niet voor niks gisteren op het Remmeiland vandaag op uh, het Veronica-schip. 31. Wij, Augustus. Wij, wij waren wat kwijt. 1974, toen is dat ons afgepakt. Wat niet zo zou moeten zijn. En uh, als je dat niet fatsoenlijk uh, een alternatief verbiedt, dan gaan mensen het zelf doen. En dat is wat we hebben gedaan. Het was kennelijk nodig. om in het dark. En wij waren er bij Radio Uniek al helemaal gek van, van OMG, Deze draaiden we vaak. We zenden vanaf de naar. Ik moet echt mijn uiterste best doen om me verstaanbaar te maken. Leon Kezer zit naast me. Leon, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ben, ik, ben ik er? Ja, Je bent er. Ja. Uh, wij waren bij Radio Uniek. Ik heb ook wel eens bij Radio Decibel een programma gemaakt. Ja. Uh, jij zat in die tijd meer bij Decibel, hè? Ja, dat klopt. Ik, ik wilde altijd heel graag bij Decibel. vertellen, vertel ik misschien straks nog. Maar dat, dat komt. Toen niet, het zat vol en toen heb ik eerst, ik denk een maand of twee, misschien bij Radio Uniek gedraaid. Oké, okay. en dat is, was ook heel leuk. Daar ken ik, daar ken ik Johan van Meeren ook van. Het, ja, uit de tijd waar we nog steeds mee samenwerken. Ja, nou laten we het eens hebben over Radio Decibel. die andere zender hier in Amsterdam. Heel veel dance, heel veel jongeren uitzendend op de 96. Ja. <tie> 2 fm, 96, 2 fm. Ja, En als je wilde bellen, s'nachts was het 020-184-168 voor de deze-belfoon in. Dat weet je dan nog, ja. En dan belden er meteen zoveel mensen dat de lijnen vaak dubbel uh, bezet waren. Dus dan, uh, dan had je twee verschillende luisteraars in de lijnen. Dan praatte ja. je eerst met de ene, en dan met de andere. En dan moest je, als je dan overschakelde naar iemand anders... dan moesten ze blijven hangen, anders dan hoorde je, uh, hoorde je het ophangen van de andere. <lacht> ja. En waar, waar wij Radio Unique altijd heel ingewikkeld deden met straalzenders, geheime studio's... Uh, jullie zaten gewoon aan de Costa-kade uh, de en met de antenne op, ja. op het dak. 32 meter antennemast op het dak. Een, een Harry noemde dat. Het was een rood en even FM-omgebouwde uh, uh, luchtvaartbakenzender. Ja. En die stond gewoon boven naast de nieuwskamer. Wij zaten beneden in een studio in de kelder. De deur was open. Het was een winkelpandje. Iedereen kon zo binnenlopen. Dat deed ook de, de wijkagenten wel eens. Die introduceerde de introduceerde dan een collega. Ja. En kwamen ze koffie drinken. Dat ging heel gemoedelijk. Wij hadden toch een ...andere band in mijn herinnering... ...met ja. de RCD bij Radio MUZ... ...maar wij deden hele gekke dingen in schoorstenen. <lacht> jullie maakten het een beetje bond. dat is waar. Uh, champagne, een slang... ...die overigens niet gevaarlijk was... ...we hebben het allemaal gehoord in die leuke nieuwsbulletins van Wim... ...maar het ergste wat jullie deden volgens mij was... ...dat het uh, gepubliceerd werd... ...bijvoorbeeld op de voorpagina van de Telegraaf... Ja. ...dat vonden ze niet leuk. Wij waren een actiezender, want wij vonden dat ik anders moest... ...dat hadden wij heel erg, ja jullie ook natuurlijk. Ja, dat he? vonden we allemaal. Ja. Zeg, wij gaan jou horen na vijf uur, dan ga je verder... Ja. Samen met, uh, met Johan Vermeer Oké. Okay. we het daar nog over hebben. Dus, tot straks. Zometeen veel meer met Wim Briek. En de anderen blijven lekker luisteren naar Radio Uniek vanaf de Norderney. En mocht je hier in de buurt zijn, kom je hier gezellig naartoe.